Dit is dag 9. Met de ogen nog open haal je vijf keer diep adem, in via de neus en uit via de mond. Merk op dat bij het inademen je longen zich vullen met lucht en dat je borst, je buik en je middenrif uitzetten.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 Begin met opmerken hoe je je voelt, zowel geestelijk als lichamelijk. Hoe is jouw stemming op dit moment? Inmiddels zul je waarschijnlijk zo het reizen en het dalen van de ademhaling al opgemerkt hebben. Is dat niet het geval, breng dan de aandacht naar de plek in het lichaam waar je die beweging het beste voelt. Ook nu is het niet nodig om het ritme van de adem op welke manier dan ook te veranderen. Laat het lichaam gewoon zijn gang gaan. En volg zo je inademing en je uitademing. Tel in gedachten je ademhalingen, terwijl je je richt op de gewaarwording van het reizen en het dalen. Blijf tellen totdat je bij tien bent. En begin dan weer opnieuw. Leg dan je hand op je hartgebied. Stel je voor dat de lucht daar in en uitstroomt rondom je hart.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 En kijk ook of je de eerstvolgende handeling die je gaat doen met deze aandacht kan blijven doen. Ik wens je een fijne dag en tot morgen.